Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie wil Ridouan Tachi levenslang achter de tralies hebben... Ook eisten dus levenslang tegen vier medeverdachten in het Marengo-proces. Mijn collega Remco Andringa zag in de rechtbank hoe Taghi reageerde op de strafeis. Taghi hoorde de eis ogenschijnlijk rustig aan. Hij gaf geen krimp toen de officier van justitie om levenslang vroeg. Toen schetste hoe hij besliste over leven en dood. Hoe, hoe je nooit meer van de dodenlijst afkwam als je daar eenmaal op was beland. Taghi heeft een spoor van verwoesting en verdriet achtergelaten, zei de officier. En dat terwijl hij zelf lekker veilig op afstand zat en anderen het vuile werk liet opknappen. Het Marengo-proces draait om zes moorden, drie moordpogingen en voorbereidingen voor vier liquidaties. Voor het eerst is er in Nederland een kind met apenpokken. Volgens de RGVM gaat het om iemand die op de basisschool zit. Hoe het kind het virus heeft opgelopen is niet bekend. De kustwacht is hard op zoek naar twee inzittenden van een gecrashed vliegtuigje. Het toestel stortte neer in een meer tussen de Noordoostpolder en Overijssel. Een verslaggever van Omroep Flevoland sprak met een boer die het zag gebeuren. Die beschreef dat um, uh, hij enkele harde knallen hoorde uit de motor van het vliegtuigje. Dat toen de motor er ook mee ophield en dat het vliegtuigje eigenlijk recht naar beneden is uh, neergestort in het water. Het gaat om een toestel van de Transavia Vliegschool waar studenten worden opgeleid tot piloot. En ook vandaag wordt er weer actie gevoerd door boeren. Bij de Tweede Kamer bijvoorbeeld staan trekkers, ziet verslaggever Onno Beukers. Er wordt hier gezongen en er zijn hier ook twee koeien aanwezig. Politici die daar graag mee op de foto gaan. Politici die de boeren goed gezind zijn of daar zich voor uitgesproken hebben. Bijvoorbeeld Geert Wilders zag ik al even. Caroline van de Plas natuurlijk, ook van de BBB, de Boerburgerbeweging. Die zijn ook even hier uh, aanwezig. Nou, als de Kamer vanmiddag instemt met de stikstofplannen... wordt één van die koeien naar de slacht gebracht. Dat staat in een brief die één van de boeren bij zich heeft. Dat is hoe de halvering van de veestapel eruit ziet, staat in de brief. Het weer, nu zonnig. later vanmiddag wel wat stapelwolkies. je op 24. Morgen ook veel zon. Ietsje warmer, ook 25 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gelooft op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. We hebben nu de herhaling van Zandvoort op zondag.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 off yeah. Don't you worry Een tip van Stevie Wonder kregen we. Don't you worry about the thing. Dat is een heel goed idee en ook heel belangrijk in deze tijden. Die toch wel heel erg rommelig te noemen zijn. Don't you worry about a thing. Een lekkere en gauw overnemen aan het begin van de tweede uur van Zandvoort op zondag. En uiteraard kennen we deze plaat ook nog in de uitvoering die later uitgebracht werd door Incognito. Nou, uur twee, Albert-Jan, Zandvoort op zondag. En volgens mij gaan we dan altijd de regio in. Klopt. En uh, we gaan uh, inderdaad de regio in. En uh, we gaan uh, allereerst naar Amsterdam. Want uh, ja, er is natuurlijk weer een... Uh, ja, alle festivals en evenementen hebben weer een uh, ja, wedergeboorte gekregen... laten we zeggen, na, die, uh, na de coronacrisis. Maar niet uh, ieder festival uh, heeft, uh, heeft uh, daar, de, de proef, daar de vruchten van. Zo ook niet het festival Summer of Love in Amsterdam... Want door materiaalgebrek, want er wordt natuurlijk veel materiaal ingehuurd en tegenvallende kaartverkoop, zal dit festival dit jaar geen doorgang vinden. Hoe dat precies zit, dat blijkt uit de reportage die onze collega's van NHTV maken, maakten hierover. Maar wat er wel doorgaat is in, in Zaanstreek-Waterland de Markerhavenfeesten, die hebben wel doorgang gevonden. Zo ook de, de korte baandraverijen in, in Beverwijk hebben ook weer plaatsgevonden, want het evenement was ook twee jaar van de, van de kalender geschrapt. En, uh, maar die hebben het ook weer terug. En ik heb begrepen dat zelfs in, in Zandvoort stemmen opgaan om die korte baandraafrijden ook weer naar Zandvoort te krijgen. Ja, de partij Jong Zandvoort uh, is daar uh, zeker voorstander van. Goed, uh, uiteraard wat ook niet ontbreekt is de evenementenagenda om half vier. En we hebben straks natuurlijk ook nog even een update over de uh, Moto GP. Want we hebben goed nieuws, want ook in de Moto 2 is Nederlands succes uh, uh, te vermelden. Maar de Moto GP is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, we hebben een, een, een vijfde plek uh, veroverd tijdens de moto 2. Daarover straks meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Wil je inderdaad er een kijkje nemen in ons studio? www.zfm-live.nl zfm livenl -live Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. En dan zie je ons zweten en zwoegen hier zo in de studio van uh, CFM. Tot aan 5 uh, uur vanmiddag met uh, Zandvoort op zondag. Lekkere muziek ook onderweg in uur 2 van dit programma. Waaronder deze single van Donna Summer. Hier is ze nog een keer met This Time I Know It's For Real. A summer Audio met uh, This Time I Know It's For Real. Zometeen gaan we de regio in, maar is deze... De nieuwe single van Rolf Sanchez en Data Un We gaan de regio in. Uh, Albert Jan, de regio. Het uh, ho ja, jingle hoort er niet bij, maar uh, waar gaan wij We gaan naar Amsterdam. En uh, wel uh, niet voor alle festivals uh, uh, is het een goed herbegin na twee jaar corona. Maar, want uh, een aantal uh, festivals uh, heeft toch te maken met uh, materiaalgebrek. Om het andere, er wordt natuurlijk heel veel materiaal nu in, ingehuurd door de diverse... Evenementen en uh, dan is het moeilijk om aan materiaal te komen. En de kaartverkoop is natuurlijk ook heel erg belangrijk. En als die tegenvalt, dan uh, vallen de inkomsten een beetje weg. Zoals gezegd, na twee moeilijke coronajaren. hoopte de uh, festivalbranche deze zomer de schade weer flink te kunnen inhalen. Maar toch heerst er niet overal een feeststemming. De kaartverkoop verloopt voor sommige festivals moeizamer dan verwacht. En er is een groot tekort aan materieel en personeel. We moesten begin juni concluderen dat we pas 25% van de kaarten hadden verkocht... en dat het toen de beslissing was of een risico lopen van 2 tot 3 ton... een verlies of nu de stekker eruit trekken en er op een manier nog net het beste van te maken... al dus organisator Sem Tazelaar van het festival Nomads. Na zeven uitverkochte edities, ook bij sportpark Riekerhaven... Riet, Riet, houdt het festival na deze zomer op te bestaan. Onze collega's van NH gingen bij hem langs. Uh, eerst eventjes uh, het geluid van iets anders uh, uit, denk ik. De Summer of Love. Zorgeloos dansen in de zon zoveel het maar kan. Na twee moeilijke coronajaren hoopte de festivalbranche deze zomer de schade weer flink te kunnen inhalen. Maar toch heerst er niet overal een feeststemming. De kaartverkoop verloopt voor sommige festivals moeizamer en er is, zoals in heel veel sectoren, een tekort aan personeel. Voor festival Nomads in de Riekerhaven een reden om er na zeven uitverkochte edities mee te stoppen. De laatste editie wordt eind augustus noodgedwongen gehouden op evenementenlocatie Thuishaven. We moesten begin juni concluderen dat we 25% van onze maxcapaciteit hadden verkocht en dat het. Toen de beslissing was, of nu doorgaan en een risico van, nou, laten we zeggen, 2,5, 3 ton verlies lopen. Of nu de stekker eruit trekken en proberen nog uh, op uh, een, uh, een manier er het beste van te maken. En dat, uh, dat tweede hebben we gedaan. We hebben twee jaar stilgestaan. Dus ticketprijzen zijn verhoogd. Uh, de prijzen van materialen zijn allemaal verhoogd. Daar is inflatie bovenop gekomen. Dus het is allemaal fors gestegen. Prijs van een biertje wordt ook duurder. En je merkt gewoon dat uh, de festivalbezoeker uh, er steeds bewuster voor kiest naar welke... Evenementen die wel toe kan gaan en welke die niet kan gaan, want hij voelt het in zijn portemonnee. Ook denkt Tazelaar dat de evenementenkalender dit jaar overvol is. Omdat veel evenementen uit 2021, net als trouwerijen en andere feesten, moeten worden ingehaald. Is jullie uh, festival gewoon niet onderscheidend genoeg? Ja, dat zou kunnen. Uh, als ik kritisch naar uh, het festival kijk, uh, hebben we wellicht niet doorontwikkeld in uh, muziekstijl en de manier waarop we ons aanboden. Tegelijkertijd zijn wij tussen 2013 en 2019 altijd uitverkocht geweest. Met, ja, dat is raar om over mezelf te zeggen, maar hele goede feedback. Hele goede bezoekerservaring. Dus we deden iets heel goed. Het kan toch niet zo zijn dat twee jaar na corona dat opeens alles wat we daarvoor goed deden, dat dat verdwenen is. Bovenop de tegenvallende kaartverkoop komt dat de festivals die wel doorgaan, te maken hebben met grote materiaal- en personeelstekorten. Dus van rijplaten tot uh, dicties, tot geluidsapparatuur, tot licht, tot uh, de freelancers aan de achterkant die in coördinerende functies werken... ...tot uh, mensen die werken achter de bar of in de muntverkoop, noem het maar op. Echt in alle divisies van het evenement is er chronisch tekort. Zelfs bij een, uh, een bierbrouwer die niet meer genoeg koelcontainers kan leveren. Hoe ziet het uh, festivallandschap er over een jaar uit? Uh, ik denk dat er een, een kaalslag van jonge organisatoren uh, zal zijn. Uh, maar ja, altijd waar dingen verdwijnen, verschijnen ook weer nieuwe dingen. Ik vind het lastig om uh, mid, uh, we zitten eind juni, om te voorspellen hoe dat volgend jaar zal zijn. Maar dat het veranderd zal zijn, is zeker. Nou, het festival uh, Nomads gaat dus uh, niet door. hoor dus juist uh, in de reportage van onze collega's van uh, NH Nieuws. En die bedragen, Albert-Jan, die uh, ja. zou voor zo'n uh, festival uh, nodig zijn... Hij heeft het over tonnen. Ja, klopt. Nou ja. Tonnen, ja, maar het klopt ook. Als je ook naar dat uh, uh, Luminosity kijkt uh, hier in uh, Zandvoort... Nou, daar zijn ze al uh, meer dan een week vooraf uh, aan het bouwen... met echt heel veel mensen. Ongelooflijk, een uh, groep uh, die uh, daarvoor uh, nodig is. Dus... Uh, ja, zo'n kaartje voor een festival, die worden ook steeds duurder volgens mij. Ja, en de consumpties worden duurder. Uh, het, het, het, het, het inkopen van, van materiaal, dat zei uit deze reportage blijkt dat duidelijk, uh, uh, is ook duurder geworden. De inflatie werkt natuurlijk ook mee. Uh, dus het wordt steeds moeilijker om de financiën rond te krijgen voor grote evenementen. Inderdaad, nou gelukkig hebben we er nog een paar en ook een klein evenement en andere evenementen. En dat uh, komt straks allemaal weer langs in de evenementagenda. Want ik ben heel benieuwd uh, wat er uh, de komende dagen en uh, natuurlijk uh, de eerste week van uh, jullie allemaal op de agenda staat hier in Zandvoort. Je hoort het straks bij eigen lokale radio CFM. Even speciaal gedraaid voor alle disco-liefhebbers Dea Een uh, lekkere discoplaat uit uh, de jaren 80. Dat was uh, Fire in the Sky. Nou, de evenementen ja, die staan natuurlijk weer uh, voor de deur. Het zomerseizoen is nu echt uh, losgebarsten. En dat merken we ook met de evenementen die er zo voor het allemaal plaats gaan vinden, Albert-Jan. Ja, als ik dat uh, allemaal al op uh, ga uh, noemen, dan, uh, dan, dan wordt het vanzelf vijf uur. En dan uh, ben ik nog niet door het jaar heen, denk ik. Doe me niet aan. <laughs> nee, ik hou het ook kort. En uh, nou, laten we zeggen, in ieder geval, we hebben nu dit weekend ook een prachtig weekend gehad. Met uh, de open, open atelierweekend in de oude brandweerkazerne, wat uh, gisteren en vandaag uh, open stond voor het publiek. En uh, dat nog tot vandaag tot uh, vijf uur zelfs uh, in, de oude, in de oude brandweerkazerne aan het Duinstraat 5. Uh, de bijdrage van uh, Zandvoerse kunstenaars aan het open, open Atelier weekend. Wat over in heel Nederland uh, zich heeft afgespeeld. En natuurlijk nog de races, de ADAC GT Masters. Wat ook een prachtig uh, evenement uh, is. Dat gaat zelfs door tot vijf uur vanmiddag. Uh, dat is allemaal op het uh, circuit Zandvoort. Een prachtig raceweekend uh, was het en is het nog steeds. Wat ook kan uh, in Zandvoort is een gratis audiotour langs Zandvoortse kunst. Uh, uw, uh, liefhebbers van kunst kunnen genieten van een gratis audiotour... langs 32 kunstwerken die verspreid door Zandvoort in de openbare ruimte te vinden zijn. De audiotour geeft achtergrondinformatie over de individuele beelden en hun makers... In combinatie met het beeld- en routeboekje wordt er een schitterende inzicht gegeven in de openbare kunst in Zandvoort. Met onder andere werken van Kees Verkade, Nel Klaassen, Edo van Tetterode, Charlotte van Palland, Marlene Sjerps en Kitty Warnawa. Stuk voor stuk bekende namen uit de kunstwereld... die een belangrijke rol spelen in het kunstdecor van Zandvoort. Het beeldenrouteboekje is te koop bij het Zandvoorts Museum. De audiotour Beeldenroute Zandvoort van het Zandvoorts Museum is ingesproken door Daniel Onk... ...en is te beluisteren via Spotify. Voor meer informatie over kunst in Zandvoort... ...kijkt u op www.visitzandvoort.nl. www.visitzandvoort.nl De audiotour is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zandvoort... ...in samenwerking met Zandvoort Marketing en het Zandvoorts Museum. Het museum is nog veel actiever op met vele andere activiteiten... ...ik noem maar beelden in Zandvoort, hedendaagse figuratief. Het pop-up museum... En uiteraard, de cultuuragenda ontbreekt ook niet. Ik zou zeggen, ga voor meer informatie naar de website van het museum... www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Nou, dan wordt het vanzelf uh, vrijdag 1 juli. En dan is het weer tijd voor de Ibiza-markt. Een markt geïnspireerd op de hippiemarkten van Ibiza. Een hippiemarkt waar circa 70 moderne hippies... originele hippie- en producten aanbieden. Dat speelt zich allemaal af op het Badhuisplein. En u bent daar van harte welkom, uh, die dag op het Badhuisplein, om van die snuisterijen uh, uh, te bekijken en CQ aan te schaffen. Dat allemaal op de eerstvolgende Ibiza-markt aanstaande uh, vrijdag. En volgend weekend ook een prachtig evenement uh, wat nu erg nieuw leven is ingeblazen onder een nieuwe naam.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 In de Zandvoortse evenementenkrant leest u daar veel meer informatie over. Maar in ieder geval van 1 tot en met 3 een nieuw evenement in Zandvoort... Wereld, ...onder de titel Wereldse Smaken. En tot slot wil ik de autoliefhebbers even attenderen op een evenement ...wat 15 juli tot en met 17 juli uiteraard op het circuit gaat plaatsvinden... ...de Historic Grand Prix. Net als in de voorgaande jaren heeft Zandvoort een speciaal plekje... ...in het hart van de Wereld Autosportbond, VIA. Want het circuit in de Duinen is straks voor de vierde keer op rij. Het decor van de FIA Historic Formula 3 European Cup. Een eenmalige wedstrijd om de eer van de beste cou coureur van Europa... in de Formule, 1, Formule 3 Bolides van 1971 tot en met een vraagteken. Een driedaags Historic Grand Prix Festival op en rond het circuit Zandvoort... Van 15 juli tot en met 17 juli. Tot zover. Altijd een prachtig evenement hier in voor De historische auto's op het circuit actief. De volgende plaat, ja, dat is een nieuwe single die, die we waarschijnlijk nog wel kennen... in de uitvoering van Elvis Crespo. En die is uh, nu uh, uitgebracht door uh, uh, Zoo King. En dan hebben we het over, uh, ja, die hele bekende, Suavemente. Suavemente, besame. Je sors de la des en je mets plus les mains l'air. Suavemente, besame. Je sort de la des en motor Italia. Suavemente, je traversé la mer. Je oublie pas ceux qui se lèvent tôt pour un salaire. J'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire. Et j'aimerais que les miens sortent tous de la galère. Quittez la galère, haraga dans les bruits de panaire. Une petite italienne qui m'aime et qui me fait les papels. Oh bébé, t'es douce, maman, comment on t'es soivé Les yeux revolvers, c'est une beauté criminelle. Soivente, b samé. We zijn eigenlijk vandaag niet echt mee voor deze zonnige klanken, maar we draaien ze wel lekker. Daar zijn we de Zandvoortse radio voor uh, natuurlijk, uh, om alvast een klein beetje in uh, de stemming te komen voor het zomerseizoen, hoor, deze single. En wij gaan ons dus weer de regio in. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en dat wordt ook uh, steeds uh, zeldzamer. Daar hebben we het over de, de paling uh, natuurlijk, uh, Albert-Jan. De palingrokerij, hè? Ja, dat is maar... uh, zeldzaam. Kijk, ik heb het, de, de, de, de, deze reportage uitgekozen, omdat er natuurlijk niet alle evenementen niet, geen doorgang vinden, of veel evenementen geen doorgang vinden door de hoge kosten. Wat wel doorging of doorgaat, zijn de traditionele palingrokerijen bij de Marker Havenfeesten. Er moet sprake zijn van strijd. Je hoeft alleen maar je neus te gebruiken om de palingrokers te vinden op de Marker Havenfeestdagen. Achter de feesttent en de kraan streden daar twaalf palingrokers om de titel Palingroker van het jaar. Meedoen is belangrijker, zeggen ze, maar het is strijd en het is leuk en het moet strijd zijn. Nou, dat, die rokerijen in Zandvoort hebben we ook altijd, dat is ook altijd hartstikke gezellig. En die worden dan geveild voor het goede doel: wellicht de reddingsbrigade. Goed idee. Goed idee, goed idee. Goed idee. Wij gaan uh, samen met onze collega's van uh, NHTV naar Marken voor de Markerhavenfeesten. Ouderwets veel publiek bij de 31ste havenfeesten van Marken. Met braderieën, feesten in de kroeg en in de tent. Maar ook volgens traditie een wedstrijd paling roken. Ik denk dat ik iets van een anderhalf uur tot een uur en drie kwartier uh, ga roken. En uh, dat moet het goed zijn. Het leuke is al uh, hoe uh, serieus het genomen wordt. Zo de hele week door en dit moet voorbereid dat. En er is een lijstje wat er mee moet. Deze keer is er een primeur in het echte mannenbolwerk dat het palingroken hier is. Doet er voor de eerste keer een vrouw mee. Het ging per toeval, want er kwam een plekje vrij. Toen zei mijn, uh, mijn vrouwtje, zegt van, uh, dan ga ik het toch doen. Ja, vorige week zaterdag hebben we gehoevond hier op Mark in de tuin van uh, Dirk. En uh, nou, het was fantastisch. En meer met uh, de aardigheid om te zeggen... En zo werd het van uh, een aardigheidje, werd het net serieus. En uh, zo is het nou ook uh, de eerste keer dat een vrouw deelneemt aan uh, de Pallinger Het gaat natuurlijk om de gezelligheid, maar ja, u, moet natuurlijk, ja, u gaat natuurlijk voor de winst. Ja, zeker. Daarom ga ik nou even voelen, want uh, het moet wel uh, op temperatuur blijven, maar het gaat goed. Gaat uw gang hoor, gaat uw gang. Ja, uh, het begint wel wat te worden. Jij ja, ziet er er goed uit ja, tot nu toe? Het gaat, uh, voorlopig gaat het goed, ja. Ja, nou nog anderhalf uur verder en dan uh, moet we klaar zijn. Piet helpt mij, Harry helpt mij. En uh, dan gaan we gewoon de beste uitkiezen van de... Een paling en die gaan we inleveren en daar gaan we voor. meedoen is belangrijk, zeggen ze dan. Maar het is altijd wel. Er is strijd en dat is leuk. Er moet strijd wezen. Morgen is de derde en laatste dag van de havenfeesten. Dan staan er onder andere een koffieconcert en een optreden van Wolter Kroes op het programma. Ja, dat zijn uh, mooie berichten daar uh, vanuit uh, Marken. Dus uh, ook vandaag uh, is het uh, daar nog uh, feest, uh, Albert-Jan. En kan je nog uh, terecht in uh, ja, de palingenrokerij? Ja, dat, uh, dat kennen we inderdaad ook uh, voor een. Uh, een wedstrijd uh, hier in Zandvoort. Volgens mij hebben we de makrelen en de, de palingen uh, Klopt. die uh, gerookt worden. Klopt. In Marken is het een onderdeel van het driedaagse havenfeesten. Hè? Havendagen. Ik bedoel, er zijn ook uh, zeilboten die je kan bekijken. Je kan van alles en nog wat doen. En een onderdeel daarvan is paling palingroken. Maar het is mooi dat zo'n traditie ook daar in ere wordt gehouden, want ze zijn lekker, hoor. Ze zijn heel lekker. En meestal worden ze inderdaad geveild voor een uh, goed doel. Ja. Dus uh, mocht er nog een uh, goed doel uh, gezocht worden... nee, ik geef mijn bankrekening nummer niet op. Maar denk dan uh, bijvoorbeeld aan uh, de Reddingsbrigade... want uh, die bestaan dit jaar 100 jaar... en uh, ze kunnen elke bijdrage gebruiken... voor al het goede werk hier in Zandvoort. zondagmiddag met 9.9 uh, en uh, All of Me for All of You. Blijft ook weer uh, zo'n lekkere disco klassieker. We hebben vanmiddag gewoon even zin in een paar van die uh, platen. Om uh, lekker te draaien hier op uh, de Zalvoorts Radio, die al ruim 31 jaar bestaat. En niet alleen op de radio, maar uh, we zijn er uh, ook al uh, enkele jaren op uh, tv. Kanaal 40, uh, het uh, tv-kanaal van uh, Sigo. En uh, ...1367 van KPN. En de radio zit dan op 1067 in uh, KPN-land, uh, zullen we maar zeggen. Nou, vroeger hadden we ook uh, iemand uit uh, Beverwijk die het radioprogramma deed. Uh, dat was uh, Ennis uh, Ruud uh, Jansen Uiteraard uh, bekend van het uh, programma Zandvoort-Lunst. En uh, ja, vanwege het vervoer en dergelijke vanuit Beverwijk uh, naar Zandvoort... ...werd het steeds uh, moeilijker en... Uh, heeft hij uiteindelijk een mooi plekje gevonden daar bij Radio Beverwijk? Dus het wordt dus even tijd om een kijkje te gaan nemen in uh, Beverwijk. Voor Zandvoort en de regio. Want, uh, ja, hoe is het daar in uh, Beverwijk? En met name de korte baandraverij. Want een uh, aantal weken geleden hebben we er ook aandacht aan geschonken. En toen uh, werd, was hij dus weer op de evenementenkalender gezet. En uh, wellicht dat uh, de, de voorstanders voor de korte baandraverijen ook uh, wederom rond de tafel gaan in Zandvoort om dit traditionele evenement weer terug te halen naar Zandvoort. Maar Beverwijk heeft de primeur, want de korte baandraverij van Beverwijk is terug van weg geweest. Het is alsof de paardenwedstrijd die, we, die we afgelopen week plaatsvonden, nooit is weg geweest. Het was erg druk en er werd als vanouds flink gewet op de paarden. De zon scheen uitbundig, overdreven uitbundig zelfs, want het was bloedheet in de Breestraat. Vanwege de hitte moest de ambulance een paar keer aan te pas komen om onwelgeworden toeschouwers weer op de been te helpen. Uh, onder die toeschouwers waren ook onze collega's van NHTV. tv maken één. Start gevallen! Alsof de korte baandraverij nooit is weggeweest uit Beverwijk. Zo vertrouwd doet het aan. En toch is het alweer bijna drie jaar geleden dat het evenement voor het laatst is gehouden. Lekker man, voor de eerste keer weer in een paar jaar. Wij zijn er altijd natuurlijk. Hè? Ja. Je mist het toch. Je mist even lekker een biertje drinken, afspreken met kameraden. Even... Af en toe een paard kijken. Het is sowieso natuurlijk een fantastisch moment dat we vandaag weer mogen koersen. En uh, twee jaar stilstand is gelukkig als we vandaag uh, naar de baan kijken... en naar het aantal deelnemers en ook naar de sponsoren en de bezoekers geen stilstand geweest. Voor het eerst in de geschiedenis is de draverij in Beverwijk al in juni. Deze maand is gekozen omdat de statistieken hebben uitgewezen... dat de kans op mooi weer dan het grootst is. Al was dit een beetje overdreven. Het was bloedheet in de Breestraat. Dorstig weer en dus was het dringen voor een biertje en een plekje in de schaduw. De ambulance moest er een paar keer aan te pas komen omdat toeschouwers onwel waren geworden. Mensen hebben gewoon echt last van de warmte. Dat is denk ik niet zoveel veel het drinken, tot nu toe nog niet. Maar ik wil ze adviseren, drink ook echt water. Wel warm hè? Uh, in een schaduw valt het mee. En zo nu en dan uh, een beetje water toch drinken? Uh, dat gaan we nu halen, hè? dus was onderweg. Net als in 2019 werd Arjans de Gel met Piqueur Mats Wester winnaar van de draverij. Kijk, ze waren weer helemaal blij uh, daar uh, in de Breestraat in uh, Beverwijk. Een straat waar altijd uh, heel veel activiteiten uh, plaatsvinden. Uh, uh, de korte baandraverij uh, daar uh, weer uh, zeker een uh, mooi plekje verdient. En, uh, ja, het water werd ook uh, flink uh, geschonken, zullen we maar zeggen. Hè? Ja. Wel van de tap, hè? water van de tap. Ze hebben daar geel water. Ja, geel geelwater. <laughs> ja, geel ja, ja, ja. Dat heeft met de duinen te maken. Een beetje zandkleur aan het water. Duinwater. Een beetje duinwater, ja. <laughs> Zo noemen we het maar. Hè. Tot zover weer uh, dit uur van uh, Zandvoort uh, op zondag. We gaan op uh, naar alweer het uh, nieuws en weer. En daarna doen we nog een uurtje hoor. Gewoon uh, tussen 4 en 5. Nog één uur lang zandvoort op zondag met muziek en info. Tot zo! Pop